Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Rusland ontkent dat het Taliban-strijders in Afghanistan ondersteunt. Een Amerikaanse generaal beschuldigde de Russen gisteren van... dat ze de Taliban mogelijk bevoorraden. Om welke spullen het zou gaan, zei de generaal er niet bij. Volgens Rusland is dit een leugen... waarmee de Amerikanen proberen te verhullen... dat hun strijd tegen de opstandelingen in Afghanistan mislukt. De Taliban krijgen in het zuiden van Afghanistan steeds meer macht... Nederland had vorig jaar een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dat heeft het CBS bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2008 dat de begroting van de Nederlandse overheid in de plus uitkwam. Volgens het CBS zijn de inkomsten na de economische crisis flink toegenomen, terwijl de uitgaven van de overheid stabiel bleven. Later vanochtend komt het Centraal Planbureau met schattingen voor de komende jaren en wordt duidelijk hoeveel financiële ruimte een nieuw kabinet heeft voor zijn plannen. De Belastingtelefoon krijgt opnieuw een onvoldoende van de Consumentenbond voor het vijfde jaar op rij. Maar het rapportcijfer is wel iets hoger, een 5,3. Vorig jaar was dat nog een 4. Medewerkers van de Consumentenbond belden 50 keer naar de Belastingtelefoon met een vraag. Bijna de helft van de gevallen kregen ze een verkeerd antwoord. Sommige zaken zijn wel verbeterd, zo wordt er bij een moeilijke vraag beter doorverbonden naar een Belastingtelefoonmedewerker die meer kennis van zaken heeft. Het CBS werkt aan een manier om Twitterberichten te analyseren... en zo spanningen in de samenleving te meten. Het is nog een proef. Speciale afdeling Big Data gaat bekijken... welke Nederlandstalige tweets woorden bevatten... die op sociale spanningen duiden. Zoals terreur, angst en geweld. Nu kunnen Twitterberichten alleen nog maar achteraf worden geanalyseerd... maar het CBS wil dat meteen na verzending gaan doen... zodat te zien is wanneer er sociale spanningen aankomen. Het weer vandaag vrij zonnig. In het zuiden en westen kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Maar blijft droog. 16 graden. In het weekend wat meer bewolking iets frisser. Na het weekend is er weer meer zon. Dit was het ZFM. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A12. Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug staat 7 kilometer door een spoedreparatie. Hier is de rechterrijstok afgesloten. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt het nog langzaam. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 3 kilometer kost je 5 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom. Bij Watertoren Sport tegenover me zit Henny Rukert. Henny, goedemorgen. Hoe is het met je? Goed, goed, goed? Ja, want we hadden gisteravond een werkbespreking in jouw favoriete restaurant. Hè? Dus, uh... Je bedoelt SISO. SISO, ja. Uh, ja, ja, het was leuk toch? Ja, kijk, A is dat het beste sushi-restaurant van Nederland. Uh. En B zijn die mensen zo ontzettend aardig dat je daar met heel veel plezier verblijft. Jazeker. Ik, be, ik, ik was op tijd weg, maar ik heb begrepen dat jij het een beetje laat hebt gemaakt. Dus. Ja, ja, ik heb wat moeite moeite met uh, wakker worden ook. Ja, nou oké. Okay. Nou, ik gelukkig niet. Maar dat geeft niet, want uh, we zijn er weer en we hebben gasten. Ja, maar we moeten eerst even vaststellen dat we uh, de, de gasten hebben... omdat er iets heel speciaals gaat gebeuren dit weekend. Ja. Het is voor de tiende keer dat de uh, circuit muntig gehouden wordt. En die uh, werd georganiseerd voornamelijk voor de en dus hebben we een Rotarian uitgenodigd. En dat is George Pol Polman, de architect uit Zandvoort. Precies. Want uh, kijk eens naar buiten. We krijgen dit weer. Kun je je voorstellen wat dat voor een gebeurtenis wordt. Want ah. hoeveel, mensen, hoeveel mensen komen dus, George? Als je het hebt over het hele weekend... Uh, dan praat je over 25.000 man. Ja, en ik begint je... natuurlijk op de zaterdag met de 30. De 30 van Zandvoort, dat is die wandeltocht. Ja. En dan op uh, zondag uh, heb je de 5 kilometer... 12 kilometer en dit jaar ook de 21 kilometer. Behalve marathon. En dan doen uh, 14.000 mensen mee. En weet je wie een van de 14.000 is? Jij? Nee, onze. Oh <laughs> onze burgemeester. Onze burgemeester? Ja, ja dat is uh, ja, Nick Meijer, die is zo ontzettend sportief. Kijk. Je, en, en ja, George zelf doet ook mee. Maar jij kan toch wel meedoen aan die wandel? Uh, George, ding. Je, doet, je doet ook mee. Hè? Ja, en sterker nog, uh, Nick Meijer die zit in ons tipteam. Oh, dat is heel interessant. Daar gaan we straks over hebben. Dat is wel Maar Henny, jij kunt toch meedoen aan die wandel. Ja, ik ja. kan, maar ik heb uh, mijn verplichting op het voetbalveld. Dus ah, ja, nee, natuurlijk. Dus, ja, het is zaterdag. Ja, ja, nee, nee. Zaterdag en zondag. En belangrijk ook morgen, hè, zaterdag voor nou, nee, uh, het eerste team van HFC. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Wat zullen we doen? Zullen we eerst maar zo'n plaatje draaien? Dan? Ja, want we hebben van George een hele leuke lijst. Ja, een Mooie lijst. Hebben. En weet je wat het aardige is? Oh. Al die platen, al die, die mensen die optreden op die platen, die heeft hij allemaal gezien. Meestal hier in de buurt. Zo is het toch? Ja, zeker. Ik weet niet of je begint met uh, Typhoon. Ik weet niet. Wat, ik wat, niet, wat, wat, uh, <laughs> ik weet ook niet of technicus. <laughs> ik zie ja, wat, Charles, wat dat er Ja, Charles, dat zijn we nog helemaal ja, vergeten la, te la, melden. La, techniek, la, luister, Charles natuurlijk. Luister, de volgorde die is uh, vooralsnog willekeurig. Okay. Ik heb eerst uh, een rustige uh, Wicked Game klaarstaan van, ja, uh, van Chris Isaac. Even wakker worden. Ja. Oh, dat is ook wel een mooi bruggetje. Want die was ooit in de tijd uh, Chris Isaac op het circuit. Met een uh, oh, groot optreden. Dus ik ben oh, in Zandvoort. Wat heb ik hier oh, in Zandvoort gezien? Ja, ja. En ik kan me Chris Isaac herinneren, met een groot spiegelpak had hij aan. Dus een soort discobol, maar dan uh, in, in een pak. En die speelde daar het hele circuit plat. Uh, dat was een groot optreden. Ik geloof dat Veronica in de tijd dat had georganiseerd. Ja, dat dat leek me wel toepasselijk nee, broer, om mijn, op mijn playlist te zetten. Ik heb hem in mijn tijd ook nog wel gesproken. Ja. En het is een hartstikke aardige vind. Hartstikke ja. leuk, ja. En dit nummer, Wicked Games... Ja, dat is een, een, een bijzonder nummer, een mooi nummer. Goedemorgen, Zandvoort. Het is heerlijk weer. We hebben goede muziek. Dit is de Watertorensport. Games. Um, ja, dat zal ik meteen even vertellen, Hennie, Dat We gaan natuurlijk uh, uh, vanaf vandaag... Uh, hebben we vorige week al een try-out gehad... Hè, een uurtje extra doen. Ja. En dan komt uh, Irene de Jager. Hè, die, die sluit zich aan bij ons... om um, te vertellen over alle activiteiten van het weekend in Zandvoort. Um, daarnaast willen we graag dat u de luisteraar uh, kunt inbellen in dat uur. Dus van 12 tot 1. En dat kunt u doen op 023... 5730393 Heeft u iets leuks te melden? Een leuk evenement? Uh, sport? Uh, wilt u meediscussiëren? Alles kan. Graag bellen in het derde uur tussen 12 en 1 023 5730393 En nu, Henny hebben we al de eerste beller aan de lijn. Ja, want als ik zeg dat Bohani gewonnen heeft in Catalonië ja. dan weet je waar we het over gaan hebben. Absoluut niet. Goedemorgen, André Jansen. Wielrennen! Ja, het, uh, het is volop aan de gang, het seizoen. Hè? De, de lente is gekomen. En de mensen zijn weer allemaal op de fiets langs Slansdreven. Is het bij jullie ook mooi weer? Stralend. Oh jongen, dit hier. Morgen en, morgen, en overmorgen hebben we dus uh, het grote evenement in Zandvoort. Ja. Zo'n 30.000, 35 35.000 mensen die hier naartoe komen om allerlei activiteiten te doen. Oh, die gay uh, pre pride? Nee, nee, nee, joh, dat is allemaal een 1 april grap. Trap er toch niet in. Okay. <laughs> nou ja. Wie is een jarig vandaag? Ik denk dat er een hele grote naam nu komt. Ja, Guillermo Timonair werd uh, wereldkampioen zes keer achter de grote motor. Ja, en uh, geldt nog steeds als het grootste fenomeen op een fiets achter een uh, motor in de grote stadions van Belier. Tegenwoordig is eigenlijk deze de vorm van steden uitgestorven omdat er, uh, de banen die nu gebouwd worden, die zijn een stuk kleiner dan voorheen. Uh -huh. En vaak ook uh, overdekt. En banen zoals het Olympisch Stadion uh, ja, zijn helaas afgebroken. Uh -huh. Maar hij wordt vandaag 91 jaar. Guillermo Timonair, dus die hebben we op WAF uitgebreid geëerd. Zelfs met een foto samen met Henny Marines, die dus een dagelijks WAFlid lid is. <laughs> en uh, Timonair... 91 jaar geworden, wie had dat gedacht. Maar de man woont dus in Mallorca. Ik heb net een prachtig filmpje tevoorschijn weten te toveren... van de, de grote verzamelaar uit Italië, Lucio Celletti. En die heb ik hartelijk bedankt voor de mooie beelden uit 1959. Over twee weken is er in België een nationale ramp. Over want... twee weken? Ja, dan oh, want... er, er stopt Tom bonus even. Ja, precies ja, Nou ja, ik, ik, ik ben niet zo'n bonen fan. Maar uh, ja, uh, aardige <lacht> ja. Een, <lacht> ja, aardige renner geweest. Je bent met reen, André. Ja, aardige renner. Ik vind dat ze sterk overdrijven altijd. Er zijn wel betere, er zijn veel betere. En hij, is, uh, hij heeft een specialisatie op de keien. En uh, daar is hij vrij goed in. Maar uh, voor de rest eigenlijk, uh, ja... Ik vind het niet zo'n superman, hoor. Nou, goed. Ik, uh, ik bewonder hem wel, hoor. Maar hij doet nog vier wedstrijden. Vandaag dus de E3 Harelbeke. Ja. Mooi gent Wevelgem. Zondag 2 april de Ronde van Vlaanderen. En 9 april Parijs-Roubaix. Zijn toch wel mooie wedstrijden, hoor. Ja, zeker. En uh, ik, ik hoop nog steeds dat onze Nicky nog een keer zijn neus kan laten zien. Goedemiddag. Om de week zichzelf weer uh, opofferen. Morgenmiddag. Een maatje die gedemareerd was. Of uh, de, die met twee mannen in de kopgroep zaten. Maar ja, dan kon hij met er natuurlijk niet meer komen. Nee. En, uh, maar uh, doet het goed. Uh, Dylan uh, Groenewegen werd uh, vijfde. Knap. Ja, en... Uh, en geen enkele ja. andere sprinter in het peloton meer, hè? Hij was de enige. Ja, ja, ja. Die, die over die keien mee kan. Ja. En dat, dat geeft hoop voor de toekomst. Want Dylan kan dus over die keien heen. Hij, is een, hij kan ook over een huiveltje heen. Ja. In de finale. Hij is, hij is net zo'n beer, zeg maar, als die Sagan. Die, die gewoon zich niet laat lossen in die finale. En dan zullen ze ook wel een klein beetje hulp krijgen af en toe. We zagen die foto van de week van Jan Raas... die met zijn hand in de heup hing van Leo van Vliet. Wat in de tijd wel een gewoonte was. Maar ja, daar wordt tegenwoordig ook op gelet. Hè? Dus ook ja. de, de kleefbidon en zo, daar wordt voor gestraft. Ja. Want uh, ja, er zijn renners die dat nooit doen. Bijvoorbeeld Joop Zoetemelk, die zou nooit een kleefbidon hebben aangenomen. Of zich even aan de deurkruk uh, afgezet. Dat heeft hij nooit gedaan. En anderen, die, nou ja, die hangen continu aan die auto. En dat, uh, die komen zo op een slimme wijze de heuvels over. En eigenlijk is dat geen eerlijke sport natuurlijk. Nee. Wat heb je verder voor nieuws, André? Wat heb ik voor nieuws? Uh, oh ja, mijn zoon is verkozen met het mooiste goal van het land op voetbal.nl. Oh, wat leuk. <laughs> ja, die, die, die filmpjes die ingestuurd worden, daar wordt de mooiste goal van ge gekozen. En dat wordt dan gepubliceerd ook op voetbal.nl. En die, al het voetballen kun je daar dus zien. Hè? Nou, vandaag is de koninginnenrit in uh, Catalonië. Ja. En... Uh, ja, komt dan door. En uh, Boukema, Bouke die uh, kunnen vandaag hun neus laten zien. Vloem, die wil toch ook wel een keertje weer, uh, zo langzamerhand, laten zien dat hij er nog is. En uh, die heeft snel de plannen is begrepen. En vanmiddag wordt het een prachtige koers op te zien uh, in de ronde van Catalonië. met De, de rit zeggen ze. Wat denk jij, kan TJ van Garderen, die nu de leiding heeft, kan die dat volhouden? Nee, nee, nee. nee. Die mag een paar dagen in die trui rijden en dat uh, zit. Um, uh, wat voor mij een prioriteit is... Ik, ik zie overal publiciteit over de gay pride... waar die Zandvoort heeft geïnitieerd. En, en aan de andere kant wordt het wielrennen afgewezen door de gemeente. Ja, sorry als je toch prioriteiten stelt... dan denk ik dat, het, uh, dat de sport aantrekkelijker is. Maar goed. Uh, ja, en als je dan al dat geld uh, vrijmaakt... om te onderzoeken over het circuit enzovoort... Ja. kun je daar toch ook het wielrennen meenemen? Dat begrijp ik ook niet hoor. Nee, oké, okay. inderdaad. De mensen, de, de, de, een combinatie van sportevenementen moet kunnen. He, de, als je ziet wat Omnisport nu ook al doet, en ik zie het regelmatig in Amerika en in Australië, de, deed men het al aan het begin van de vorige eeuw, <coughs> gemengde sportevenementen. <coughs> Gymnastiek op het midden, een partij volleybal in de hoek, wielrennen rondom. Uh, het kan in feite allemaal in die, in die stadions. Ja. En uh, om die sport doet het af en toe. En ik heb begrepen dat Alkmaar het ook probeert te doen. Dus, dus uh, entertainment en sport bij elkaar. Ja. En verschillende sporten tegelijk, waarom niet? We gaan morgen en overmorgen hier een geweldig evenement beleven. Dat is een uh, voorbeeld van hoe het moet. We hebben ja. George Polman, de architect-uitstantwoord, in de studio. Hij is een ja. Rotarian en de, en de Rotary heeft dat allemaal uh, op gang gebracht. Dus dat is wel hartstikke is leuk. Ja, hartstikke goed. Kwaliteit moet er zijn. Ja, ja. ja. En uh, nou, ik hoop dat Marco Koster het hartstikke terugkijkt in, in, in zijn Skyline uh, strandtent. Want oud-collega's proberen we altijd even een klein beetje te sponsoren natuurlijk. Oké, okay, jongen. <laughs> hey, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Fijn weekend. Oké. Okay. Oké, okay, <laughs> nog een fijne uitzending. Dank je wel, ja, van André. Dank je wel. Hoi. bij Watertoren Sport op oorlogspad nemen ze ook nog hun paard mee. Warhorse, dat Black is een, Box. een The keuze van onze gast van vandaag, George yeah. Polman. George, jij hebt de, de keuze van de muziek vandaag gedaan. Alles heb je eigenlijk gezien hier of in de buurt. Waar was dit? Uh, dit was in Paradiso. Ja, jullie vroegen mij neem een uh, playlist mee. Ja. Dus ik denk jij ja, kan natuurlijk de, de grote klassiekers van de, de Stones en U2 en de Simple Minds uh, meenemen, maar nou, dat hangt ervan af is, als, je, als je dat leuk vindt natuurlijk. Hè. Ja, ik heb toch hè, dit is een lokale zender, dus ik denk van nou, laat ik eens kijken wat heb ik hier in de buurt gezien en uh, wat is uh, ja, voor mij een beetje bijzonder, waar heb ik goede herinneringen aan. Ja. En welke groepen waren live ook uh, nou, heel leuk om te zien? Ik, ik vind een keuze als, voor een nummer als dit wel bijzonder. Want dit is, er hebben niet, niet veel mensen kennen het nog. Ja, dit is er en, een stel Belgen uh, die uh, ik laatst in Paradiso heb gezien. Ja. Ja. En, en dat sprak je enorm aan dus. Ja, het leuke is... Uh, wij zijn s'avonds, avonds, uh, mevrouw en ik, nog veel uh, aan het werk. Overdag heb je je afspraken. En dan uh, moet je ook de mensen op kantoor aan het werk houden. Dus echt het geconcentreerde werk, zeg maar, dat komt s'avonds. avonds wij stonden ooit een keer in de file terug van de wintersport rond Brussel. En toen waren we een beetje aan het kijken van wat komt er nou voorbij op de radio. En dat was Studio Brussel, Stubru. Dus sindsdien uh, zetten wij s'avonds via internet uh, Stubru op. Stubru. <laughs> Want dat is een hele goede uh, muziek. Leuk. En uh, nou, dit is, uh, ik zei het al, Belgisch. Ja. Um, Verlaat, je hoort ja. dat op Stubri voorbij komen. Ja. En, uh, Hartstikke leuk. En dan komen ze ook nog hier in Paradiso. Dan blijkt dat ze gewoon in Paradiso optreden. Ja. En dan zijn het gewoon een stel schuchtere Belgen. Heel leuk. Die heel grappig hun nummertjes tussendoor aankondigen. Heel ja. bescheiden. En dan op het podium gaan ze gewoon flink keer. Maak je zelf ook muziek of niet? Nee, nee. Nou, dat, dat niet. Ik uh, heb hier in Zandvoort op de Grafschool gezeten. En uh, ik haal heel erg van muziek. Maar toen ik begon met zingen. Nou, ik was misschien <laughs> iets van uh, acht jaar. Toen zei de juf na twee woorden van stop maar, ik geef je gewoon een vijf. Ja. <laughs> ik, ik snap het genoeg over muziek, want we gaan het hebben over de circuitrun. Want dat ja. is waarom je hier zit natuurlijk. En, en we moeten eigenlijk ook even vertellen dat George dus eigenlijk heel sportief is. Want ja. in zijn uh, vroege jeugd deed hij aan badminton bij Lotus. Hij heeft gejudo'd bij Wim Buchel. En hij heeft bij de Zandvoort gespeeld, die bestond toen nog. Ja, ja. En verder deed hij aan zeilen, maar de rest gaan we later vertellen. Want inderdaad, die tiende run... Uh, ik lees een stukje voor uit, het, uh, uit de Zandvoortse Courant. Geschreven natuurlijk door ons grote vriend. Uh, hoe heet die ook alweer? Ja, ik weet het niet. Ja. Iets met een uh, j, toch? Of zo. Ja, ik zie je ik... iemand ja. naast me kniffelen. Ja, Joop is er namelijk. Joop is in de studio. Ja, zit, vandaar dat we er even een grapje over maken, Joop. Maar dat, uh, okay. Ja, oké. Okay. Je schreef. Tijdens de tiende editie van de Zandvoort Circuirun... is het ook de tiende keer dat de Rotary Club Zandvoort... speciale VIP-teams heeft ingeschreven. Het idee voor het hardloop-evenement was toen de tijd afkomstig van twee leden van de Zandvoortse Service Club. Welke, weet je dat nog? Jawel, dat waren uh, Peter Keller ja. en Dick Algra. En die hadden contact in het dorp uh, met de gemeente en met het circuit. En wij waren als club op zoek naar een goed evenement om fondsen te kunnen werven. We deden altijd het Zomerslotte Festival. En zo'n evenement, ja, dat heb je... Tien jaar lang kreeg je dat voor elkaar. Maar dan moet je heel veel bedrijventeams bereid vinden om mee te doen en dat te sponsoren. En dat werd lastiger. En toen zeiden we, we moeten iets anders gaan doen. Nou, en Keller en alger die hadden een goed idee. Dat lopen was heel erg in opkomst. Dus steeds meer mensen gingen lopen. En die dachten, we moeten iets doen met het circuit. Want dat is specifiek voor Zandvoort. En dankzij hun contacten was dat eigenlijk in no time geregeld. De gemeente die is op zoek geweest naar jaar rond evenementen. Ja, dit is eigenlijk een hele mooie aftrap van het seizoen. Dus de gemeente die zag dat zitten. Het circuit had natuurlijk een mooi evenement zonder dat dat geluidsdagen kostte. En bovendien kunnen ze zich ook wat groener profileren. Dus we hadden meteen heel veel uh, enthousiasme in uh, de gemeente. Ja, want in die zin is het eigenlijk verbazingwekkend dat zo'n circuit zo weinig gebruikt wordt voor andersoortige evenementen. Hè? Of niet? Ja. Dit, dit is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe je dit nog beter kunt uh, dit is, dit is exploiteren natuurlijk. Dit is echt geweldig. Ja. Ik vervolg even de ja. tekst van Joop van Nes, dat is toch wel uh, interessant. Ze zochten een opvolger voor het zomerzottenfestival... waarmee ze geld bijeenbrachten voor steun aan goede doelen... zowel nationaal als uh, internationaal en lokaal. Er werd steun gezocht om hun idee voor een loop-evenement... grootschalig te kunnen organiseren. Die werd gevonden bij de stichting Le Champion... die hardloop-evenementen organiseert... en Runners World, een tijdschrift voor de lange afstandlopers. De Runners World Zandvoort-Circuit Run was geboren... Dank je wel, heren. <laughs> is toch fantastisch dat we dit hebben. Ja, want uh, jij zei 20, nou, 25.000 nee, man. Ik, ja, ik hoor 30, 35.000. Er is zoveel belangstelling voor. Ja, belangstelling, maar inschrijvingen. Ja, wat, hoeveel? Waar moet ik me dan... Uh, ja, dus uh, uh, 25 inschrijvingen. Maar 25 dat is los van uh, de supporters en de mensen die allemaal naar Zandvoort komen. Ja, ja precies. Dus dat echt het wordt, echt, echt, uh, dit hele weekend het ja. is echt, ja. uh, wordt Zandvoort overlopen. Ja, en er zijn nu ook uh, op zondag fietsers uh, waar ze mee uh, de dag aftrappen, zeg maar, met, met een, een fietstocht. Dus het wordt Leuk. steeds breder. Ja. Leuk. 90% van alle deelnemers uh, uh, doet het de 12 kilometer lopen. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een hele mooie afstand uh, in de winter, als het slecht weer is, het is koud en het regent. Dan uh, ja, zo'n zo loop zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft. Uh -huh. Dat je een doel hebt om voor door te trainen. En dan is 12 kilometer eigenlijk een mooi tussenmaatje. Dus ook al heb je niet uh, heel veel loopervaring. Als je ertoe zet en je gaat twee, drie keer in de week trainen, dan kom je heel snel tot die uh, 10 kilometer. En dan uh, is het natuurlijk heel leuk om met zo'n wedstrijd dat even op te plussen tot 12. Ja. Ja. Ik vind het zo leuk, hè? onze burgemeester, die loopt dus die, die halve marathon, maar de wethouder, Gertja Bluis, die loopt die 12 kilometer. Dus er is gewoon vanuit die gemeente ook heel veel belangstelling voor dit even. Ja, die lopen bijna elk jaar met ons mee. Ja, is dat is fantastisch. En ze maken eigen teams. En, uh... Nee, het is natuurlijk heel goed. Eigenlijk is het ook een evenement voor heel Zandvoort. Ja. Wat is zo leuker als loper dat je door dat dorp loopt... en dat iedereen langs de kant staat uh, te juichen. En, dat is eigenlijk wat je wil. Ja, Daarvoor ja, kom je. En er, er zijn dus VIP-teams, begrijp ja, ik. En, en, ja. en, en, en Vertel daar eens wat over. Ja, het VIP-team is uh, voor ons gewoon een excuus om wat extra geld op te halen. Ja. Dus de mensen die uh, betalen gewoon om mee te doen aan het VIP-team... En het zijn ook heel veel bekenden en relaties. Dus het is gewoon supergezellig. Yeah. Die betalen dan 100 euro. En dan krijgen ze een heel pakket voor. Dus niet alleen het deelnemen, maar ook uh, toegang tot de lounge. En uh, mooie shirts. En soms is het natuurlijk uh, slecht weer. Uh, dit weekend gelukkig niet. Nee, nee. Ja, wat is er luxer dat je dus uh, loopt in weer en wind. En dat je daarna binnen vijf minuten aan bier en de bitterballen zit uh, in een mooie VIP-lounge. En rond die, die mensen betalen dus normaal 100 piek, maar er zijn er ook die meer betalen. Nou ga ik je vertellen dat die Rotary-leden de laatste negen keer 248.666 euro bij elkaar hebben gekregen. Allemachtig. Wat een geld. 248.000, het is toch echt ongeveer. Waar gaat dat naartoe? Ja, George, vertel maar. Nou, in onze samenwerking met de champion uh, hebben we afgesproken dat wij verantwoordelijk zijn voor het selecteren voor het hoofdgoede doel. Dus de mensen die zich inschrijven voor de squirin, die komen bij dat inschrijven in een module terecht. En dan kan je dus kiezen om extra geld over te maken naar het goede doel. Ja. En dat is dan het doel wat wij selecteren. Dus de vrijwillige bijdrage is een belangrijk onderdeel van dat uh, bedrag. Dus alle lopers die meedoen, die brengen dat met z'n allen bij elkaar. En, en dan en kijken wij dus uh, op basis van een aantal presentaties die we laten houden, uh, welk goed doel we uh, selecteren voor het uh, komende jaar. En wat dit is dat voor jullie... dit jaar? Dit jaar hebben ze een fantastisch goed doel. De, ja. de ziekte van Duchenne, die is dit jaar het doel, hè? Ja, klopt. Wat een K-ziekte is dat, jongen. Dat is zo zielig. Ja, dat zijn van die ziektes, um, uh, als je dus uh, een kind hebt die dat heeft, dan is dat enorm ingrijpend en uh, ja, je hele leven wordt op zijn kop gezet. Uh, het zijn hele extreme ziektes, maar ook heel zeldzaam. En daar ligt vaak ook het probleem voor uh, het onderzoek. Omdat er juist zo weinig uh, kinderen zijn die dat verschrikkelijke lot treft. Uh, is er ook weinig budget. En voor een medicijnenfabrikant ja, is die doelgroep te klein. Kleine. Om ja. hele grote researchbudgetten uh, voor vrij ja, te maken. Klopt. En dan zie je dus dat ouders uh, zich verenigen. Dit is ook uh, het Duchenne Parent Project wat we uh, nu hiermee steunen. En die ouders hebben enorm behoefte om informatie uit te wisselen en elkaar te steunen. Want het is voor die ouders een soort zoektocht. Uh, je kind ja. heeft iets, je gaat op zoek, je krijgt verschillende verhalen te horen. Het blijkt dat er eigenlijk geen enkele specialist is die voor die ziekte de deskundige is. Dus je moet de informatie bij elkaar sprokkelen. En Dat wil je natuurlijk graag delen met, met lotgenoten. Dus op die manier kan je ouders helpen met onderzoeksprojecten op te starten en het op de kaart zetten. Het, is nou, een het klinkt als een uh, fantastisch mooi doel dit jaar. Ja, want het is een vreselijke ziekte. Hè? Vanaf de ja, geboorte het is een spierziekte, ja. neemt, neemt de spierkracht ja, van precies. die kinderen af. En ja. rond het twaalfde jaar is het meestal uh, klaar. Hè? Ja, uh, dan is het zover uh, dat zelfstandig functioneren niet, niet meer erin zit. Nee. Dan ben je helemaal afhankelijk. Wezen. En het is ook een ziekte die uh, voornamelijk jongetjes uh, treft. Ja. Fantastisch doel. Prachtig. Ja, geweldig. En zoveel mensen die dan komen. Ja, nee, het is uh, hartstikke mooi. Ik ja, denk dat we. Uh, sorry, ja. Maar... Ja, Joop, die zei net terecht: uh, parkeren. Ja. Uh, we kunnen alle. Uh, zeg maar, we hebben parkeerterreinen. Die mogen we gebruiken om. Uh, ja, alle opbrengsten die we daarmee genereren voor het goede doel in te zetten. Dus, dus uh, parkeren op het spier voor een tientje. Dat gaat allemaal naar het goede doel. Fantastisch. Heel mooi. Uh, Chorrel, wat heb jij klaarstaan? Nou, het klinkt als een dijk. <laughs> tegen een dat ik me mond hou, als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen, en ik zal zeggen goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, wat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als het er, er niet is, als het er, er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als het er, er niet is. Jij praat onderduit over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik opdreven ben, Zeg ik een keertje schat, dan vraag je mij hoe was het bij jou. Hooguit zeg ik dan stil en ik zeg je weer niet wat ik nu denk. Dat ik eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist, een man weet niet wat hij mist. ik had het er net over dat de dijk is echt zo'n uh, Caprera-bent. Daar, daar zit je op een zomeravond lekker naar de dijk te kijken. En dan uh, heerlijk al die liedjes mee zingen. En uh, ik denk ook, Jos dat je ze daar ooit gezien ja, hebt. Ja, ik uh, heb ze ook wel tien keer gezien. Natuurlijk, uh, ja. Inderdaad, maar, Caprera, Vondenpark. Ja, je ze overal tegen. Je gaat ook al ja. zo lang mee. Super, ja, ja, ontzettend leuk. En toevallig waren ze van de week bij uh, De Wereld Draait Door. En uh, daar blijkt in dat ze nu het theater ingaan met al hun oude liedjes, eh, maar dan in een totaal nieuwe uitvoering. En het grappige is dat het eh, bijna jazz-uitvoeringen zijn geworden, veel van die liedjes. Klinkt hartstikke leuk. En ik heb ze ooit nog mee mogen maken dat ze in uh, Amerika stonden, in New York... en daar speelden, uh, tijdens een festival. En uh, dat was het begin van dat uh, South by Southwest... maar dat werd later is dat verkast naar Austin, Texas... En daar stonden zij uh, als uh, uh, boerenheikneuters uh, voor Amerikanen te spelen. Geweldig. In Geweldig. In het Nederlands gewoon, ja. Jullie hadden het net over Caprera. Zou ja. Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl weten wat Caprera is? Natuurlijk weet ik wat Caprera <laughs> is. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je al met je gedachten in Sofia? Ja. Ben ik al, oh, het is morgenavond met onszelf zelf toch. Nee, het lijkt me dus niet. Nee, <laughs> Niet echt, hè? Het nee. leeft niet nee. zo, hè? lijkt het, ja. Ik weet het niet. Nee, dat lijkt het inderdaad niet. Ja, dat lijkt het wel op, ja. ja. Wie, wie, wie is Sofia nou weer? <laughs> ja. ja. Nee, dan Sophia. is het Sofia. Ja. <laughs> Goed. Nee, Ron en ik, uh, uh, Martijn, zijn natuurlijk vol spanning over morgenmiddag... Ik geloof dat het drie uur is. Drie uur. Ja, drie ja. uur aan de Spanje slaan Tegen de nummer twee uit de Tweede Divisie, GVVV uit Velendaal. Ja, ja wij, zijn, wij denken dat daar uh, een verrassing uitkomt en dat wij morgen AZ, jong AZ, kampioen maken. Mm, ik, uh, ik, uh, ik heb er een hard hoofd in. Ja, doe dat harde hoofd dan uit. Wat hebben wij nou aan jou op deze manier? <coughs> nee, ja, niet zoveel, maar... Je moet ons steunen, man. Ja, dat, eerlijk, dat weet je, dat doe ik. En ik ben als Haarmer sowieso trots dat we natuurlijk gewoon een club in die tweede divisie hebben. Ja. Uh, maar het verschil tussen, tussen zeg maar, de onderste en de bovenste is wel uh, vrij groot. Uh, en ondanks dat het HFC nu tiende nu staat. Ja, maar als je uh, verliest, sta ja. je zo weer 16 hoor. Ja, precies, dat bedoel ik. Dus daarvoor zeg ik ook het verschil met de bovenste en de onderste is, is heel groot. Ja, ja. Uh, nou ja goed, ik, ik hoop op een, op een, op een, op een stuntje. Uh, maar ik ga er eigenlijk niet vanuit. Bij, uh, bij de KNVB hebben ze nou toch uh, duidelijk laten zien dat een club als HFC en ook het AFC toch wel veel heeft in te brengen. Want ze zijn helemaal teruggekomen van hun plannen. Ja, ze zijn voor een deel op de plannen. Een nou ja, ja. aantal, aantal dingen blijven wel staan. Maar goed, het, het verhaal over onder andere contractspelers, dat wordt toch aangepast. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon een, een goede zaak is. Uh, er is natuurlijk ook heel veel commotie over, uh, over de belofte-elftallen. Ja. Uh, ik ben van mening dat die best in die uh, tweede en derde divisie kunnen spelen... Mits ze aan, uh, uh, aan regels uh, verbonden zijn. Ja, zoals een spelerslijst en, ja. vooraf en niet. Uh, precies, ja. precies. Ja. En uh, nou goed, dat, dat, uh, uh, daar zit niet echt een, een, uh, uh, een voorstel in. Maar goed, we gaan uh, de KVB in ieder voor water bij de wijn. Dat is wel iets wat ik, uh, waar ik blij mee ben. Ja, en Want weet je wat om... het leuke is? Ze verbinden dus uh, uh, de, de, de manier waarop een club georganiseerd is. Ook aan, uh, aan die, deze regels. En dat betekent dat uh, Koninklijke HFC, die derde staat op de Nederlandse ranglijst. er al heel goed uitspringt. Dat is ja. echt een groot succes. En dat hebben ze aan zichzelf ja. te danken. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat is een compliment waar. Ja, hartstikke goed. Nou, wat heb jij? Waar ga jij naartoe? Uh, Poeh. Uh, nou, er, er is morgen. Zijn er, zijn er niet zo heel veel boeiende wedstrijden. We hebben natuurlijk wel HFC erin laten om drie uur tegen GVVV. Uh, maar verder hebben we EDO. Sorry. Uh, Edo tegen, tegen Overbos. Ja, die hebben zich een beetje laten pakken hè, deze week, Edo. Uh, oh, ja, ik, ik heb het nu over, uh, over de zaterdag, ja. maar ja, de zondag inderdaad. Uh, dat was, uh, was moeilijk uh, voor de, de kwartfinale. voor de, de, de, de zes weken was uh, snel klaar. Ik ja. 7-1 en Edo was gewoon echt drie maatjes te klein uh, uh, voor Zwift. Ja. Maar goed, uh, nee, bij Overbos uh, hebben we een, een Haarlemse trainer in Nederland aan staan. Mm -hmm. En uh, die jongen die heeft altijd bij, uh, bij Kermeland uh, onder andere uh, gekiept en gevoetbald. En uh, ja, sinds hij aan de hoer staat, uh, pak je punten. Dus het zou leuk zijn als hij uh, alsnog uh, in die tweede klasse blijft. Hè? Ja, dat is zeker. Ja, en dan zo. zondag uh, hebben we een aantal, aantal zeer leuke wedstrijden. We hebben uh, uh, Vels uh, tegen VSV. Dat is een, een derby in die, uh, in die eerste klasse. We hebben RCA tegen Spaarmouden. Ook leuk. Ook, ook een leuk, uh, leuk duel. Hè? Ik bedoel, RCA verloren afgelopen weekend verrassend van D6. En uh, Spaarmouden won, uh, won dik van uh, onze gezellen. En uh, ja, staat gewoon op de tweede plek. Ja. Dus uh, uh, mocht RCA nog mee willen doen in de strijd om de derde periode... dan moet er wel gewonnen worden nu. Nou, dat wordt een verrassing en, dus. Uh, ja, nee, ja, wat is een verrassing? Dat RCA wint, vind jij? Ja. Eh... Uh, ja, ik denk dat Sparland het punt gaat pakken. Maar goed, uh, we zijn er bij zondag, dus we gaan het zien. Ja, je denkt, ze hebben van DSS verloren, dus dat is helemaal niks waard. Maar dat kan toch veranderen in een week, dat weet je. Nee, nee maar het stomme van RSA is, het is gewoon een prima ploeg. Ja. Het is alleen zo enorm wisselvallig, er valt, er valt geen pijl te trekken. Hm. En uh, nou ja het laatste duel wat, wat interessant is zondag, dat is uh, Schoot uh, tegen de DWS. Ja. En, uh, een, uh, een wedstrijd in de strijd in om de derde plek in die, uh, in die derde klasse ja, ben jij weer trots, natuurlijk? Ik hoop het. Als ze gewoon. Schotenaar. Daar ben, ben ik blij. Wanneer begint jullie project bij Schoten? Uh, 2 mei. 2 mei, leuk joh. 2 mei. Kun je ja, dat nog even ja. uitleggen voor de mensen wat jullie doen? Ja, we gaan, we gaan uh, uh, iedere dinsdag, woensdag en vrijdag. Uh, gaan we uh, 50 uh, sociaal geïsoleerden. Ikzelf het oudere, maar ik kan beter zeggen. Uh, sociaal geïsoleerden. die gaan we naar schoot halen. Allemaal uh, mensen uit, uh, uit Harlem Noord. En uh, die gaan we bij elkaar brengen om ervoor te zorgen dat hun werelduur... een klein beetje uh, groter en leuker wordt. Um, en uh, ja, dan uh, kunnen ze met elkaar een bak koffie drinken. Maar, uh, ze kunnen een krantje lezen. Uh, kijk, voetbal wint. dus er zal ook genoeg over voetbal uh, uh, gesproken worden. En verder gaan we ook bijvoorbeeld walking voetbal aanbieden. En walking uh, tennis. Dus ook wat dat betreft uh, zijn, er, zijn er mogelijkheden. Je hebt waarschijnlijk gehoord dat wij een Rotarian als gast hebben vandaag. George Polman, yes. de architect. Je ja. kan met zo'n idee als jullie het nu hebben en gaan uitvoeren... kun je natuurlijk ook naar de, naar de roterie. hè? Absoluut, absoluut. Om een beetje steun te nou, vragen. Dat is misschien wel een, een, een, een goede idee, Winnie. Ja, we hadden het er net al over. Dat we elk jaar eigenlijk direct <coughs> aansluitend op uh, de circuitrun... meteen beginnen met het selecteren van het uh, goede doel van het jaar erop. Stuur even een okay. briefje in naar meneer Polman, uh, Martijn. <coughs> ja, juist, gaan we doen. Je, je weet maar nooit. <laughs> zeg maar iets anders, Martijn. Nee, ja. Heb je nog nieuwe namen te melden? Het RTL Sterrenteam en zo... Uh, nou, we hebben onze, onze elftalte geleider afgelopen woensdag bekendgemaakt ah. uh, Dat is uh, Denny de Boer van Edo. Dat is en, niet voor niks, hè? <laughs> zou da, je wat zeggen? Dat is niet voor niks. Dat Denny... Uh, ja, uh, dat jullie hem gekozen hebben. Uh, Denny heeft een enorm groot netwerk. Ja. En uh, Denny, uh, die is, dat is gewoon een gezicht in voetbal. voetbal ja. uh, Het mooie is, uh, op het moment dat wij uh, die jongens uh, uitnodigen... dan uh, over het heen, ja zo'n gesprek duurt een kwartiertje, een half uur. Maar met Denny ben je gewoon bijna twee uur in gesprek omdat al die verhalen, wat die allemaal meegemaakt heeft, die komen naar voren. Ja, dat, dat, dat is gewoon... Uh, dat zien we echt als een omstart van het Haarlandse voetbal. En uh, ja, wat ons betreft uh, was het een logische keuze dat dit niet, uh, onze, onze afval uh, gaat uh, begeleiden. En het is bij ons een logische keuze dat wij uh, voetbalinhaarlem.nl iedere week aandacht geven. Want dat verdien je. Dankjewel, dankjewel. <hijen> en de muziek is gekozen door George Polman. En daar gaan we nu naar luisteren. Mag ik nog één dingetje Jij zin? mag alles. <hijen> Heel goed. Um, de de, de, de kaartverkoop is uh, inmiddels uh, gestart. En de, de, de, de echte kaarten die zijn inmiddels ook in huis. Dus willen mensen uh, kaart kopen voor onze, uh, onze finale dag, 10 juni bij Ersjaar uh, en Heemstede? Dat kan. Ga naar voetbalinhaarland.nl/slash finale dag. En daar um, uh, lees je hoe je de kaarten kunt, uh, kunt bestellen. Kaartjes uh, kosten 5 euro per stuk. Ik, ik hoorde dat het al uitverkocht was. <ondaal> <laughs> ga, nou, het gaat goed, het gaat goed. Laat ik het zo zeggen. Leuk, Martijn. Super, hey, Dankjewel. je weer? He. Eerder goede dingen. Hoi, ciao. Luisteren wij naar Damien Rice met Nine Crimes. Cry And I got no excuse I've got no excuse, and is that alright? yeah? I give my gun away when it's a right? load, is that alright? right, yeah? You don't shoot it, how am supposed right? to hold, is that alright? right, yeah? I give my gun away when it's a right? load, is that all right, is that all right with you? Is that alright? yeah? Give my gun away with the load, is that alright? yeah? You don't shoot it high, I suppose, all is that alright? yeah? Give my gun away with the load, is that alright? Yeah. Ik heb altijd iets met die naam Damien. want Het doet me denken aan de films van die Omen, die Antichrist. Dat was een klein jongetje wat uh, ja, uh, door de duivel was uitgekozen... om uh, hem te vertegenwoordigen hier op aarde. Heet het heette Damien. En die, als altijd als die naam voorbij komt, uh, ook al is het een artiest... dan moet ik altijd aan die film, films denken van het Omen. Ik weet niet of jullie dat niet zeggen. Ja, deze Damien die, uh, was ook niet helemaal uh, in goede staat. Want die zat behoorlijk aan de grond. Hij was ja. op straat aan het spelen. Hij uh, had helemaal geen geld, geen werk. En toen uh, kwam er een producer voorbij. En die zei van, nou, wat jij doet hier is heel bijzonder. Dus jij heeft twee platen gemaakt. En uh, ik heb hem gezien ook in uh, Paradiso. En wat dan bijzonder is, je merkt het ook aan het eind van het nummer dat hij uh, loskomt. En als je hem dan live ziet, dan gaat hij gewoon ter keer op dat podium en dan neemt de hele zaal mee. Terwijl het in wezen gewoon een heel gevoelig uh, liedje is. Een heel bijzonder optreden. Nou, ik heb er erg van genoten. Leuk, prima. Damien Rice was dat. Um, Henny. Ja, Ronald Koeman die is erg succesvol hè, als trainer in Engeland. Zeker. En die heeft in de Telegraaf vandaag een verhaaltje. en erin zegt: Die kruif komt dagelijks voorbij. Nou, dat is eigenlijk zo. Het is een goed jaar geleden. Het is nog steeds een van de populairste mensen die Nederland ooit gekend heeft. Ja, exact een jaar geleden de, overleden. En een stadion krijgen ja. met zijn naam. Gebeurt maar niet, hè. En ik hoorde vanochtend David End daarover. Want als je toch kijkt, hè. Ik, de, onze Jos de Jong, die net binnenkwam, die bracht een krantje mee uh, over dit onderwerp. En als je toch ziet wat er wereldwijd is, hè. Het stadio Giuseppe Meazza. Estadio Mane Garincha... Ferenc Puskas stadion... Ernst Happel stadion... Uh, Alberto Kempis... We hebben zelfs het Abel-Lenstra stadion. Maar het johan Cruijff stadion mag maar niet komen. Dat is ook gek, hè? Misschien en David End, vanochtend op de radio... die zei wel wat grappigs... omdat het, het is een ingewikkelde zaak... en de Amsterdam Arena wil zich er nog niet aan verbinden... want stel je voor dat er een hele grote geldschieter komt... die dan... en die zegt van... we moeten niet zeuren... wij... De voetballiefhebber zelf. moet gewoon dat stadion. het Johan Cruijff stadion gaan noemen. Niet meer Arena. We, we noemen met, met z'n allen vanaf nu gewoon het Johan Cruijff stadion. En dan moeten de media dat oppikken. en die moeten dat gaan schrijven. En dan doen we een soort revolutie vanuit het volk. Ik vond het mooi gedacht van hem. En ik denk ook dat dat de enige manier is. om uh, mensen. om dit een beetje erdoor te krijgen. Want het lukt gewoon echt niet. Ja, en ik vind het, ik vind het absurd. Rits Barend die zei vanmorgen op de nationale televisie... dat uh, als het dan geen stadion uh, is wat zijn naam ooit krijgt... dan moeten we er maar een uh, Schiphol voor kiezen. Want uh, allerlei uh, luchthavens overal op de wereld dragen eh, namen van hele bekende voetballers. Dus dat was weer een alternatief. En er schijnt allemaal nog steeds over eh, onderhandeld te worden... met de eh, met Jordi Kruijf, met de familie Kruijf. Want nee, zijn, ze, ja, daar moet, ja, moet ik even ingrijpen. Want ja? de familie, eh, die ja. is al over, overstag. Die, ja. Het enige waar ze moeite mee zouden kunnen hebben... Ja. is als het, het eh, bijvoorbeeld het Texaco... Eh, dat gaf eh, Ent als voorbeeld het Texaco-Johan-Kruijf-stadion wordt... Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar in principe willen zij heel graag dat het stadion zo gaat heten ook. Wat ja, vind jij als architect daarvan eigenlijk? Ja, je moet toch voorkomen dat je zo'n situatie krijgt als met de Heineken Musical Hall, die dan ja. de HMH wordt genoemd, en nu opeens uh, AFAS stadion. Weet je, zo'n stadion, dat is een icoon. En, en voor die paar centen dat moet toch het verschil niet uh, uitmaken? Nee, dat lijkt mij ook. En, en ik denk dat je op zo'n manier. Ik bedoel, het is een van de grootste sportmensen die wij. Uh, ooit hebben gehad hier, uh, zonder de anderen overigens tekort te doen... maar wereldwijd is Kruif een naam die uh, ooit op ieders slipper maar, maar dat heeft is gelegen. wat telt, dat heeft eeuwigheid ja, Dat waarde. lijkt mij ook. En niet ja. om elk jaar uh, een nieuwe geldschieter nee. een naam te laten geven nee, precies. aan het de, stadion. Ja. De visie van Kruif gaat nog steeds de hele wereld over, hè? Nee, daarom. En Wim Jong bewaart ook, bewaakt ook zijn ideeën. Dat komt allemaal ja, terug, hoor. Als architect, om dat even aan te spreken. Er is altijd een hele hoop gerommel met architecten die iets ontwerpen en laten bouwen enzovoort. Ja. En vervolgens wil iemand een pilaar weghalen. En dan staat de architect voor de rechter, omdat hij niet wil dat zijn gedachtegoed wordt aangetast. Het is nu met het Museum natuurlijk. Ja, het is in grappig Leiden. dat je dat zegt. Want nu is het toevallig twee keer in het nieuws. Ja. Klopt. Ook met het KPMG-gebouw langs de A9. Ja, langs de A9 die... maar, maar eigenlijk gebeurt het gewoon bijna nooit. Kijk, een architect uh, is meer een dienstverlener dan een kunstenaar. Dus je maakt iets voor een opdrachtgever. Je geeft een hele hoop geld uit van iemand anders. En je wil gaan zorgen dat dat uh, zo functioneel mogelijk is. En nou, de maatschappij die verandert. Ja, dat heb je gezien met de crisis. Uh, Darwin die zei het al. Als je je niet aanpast, dan heb je geen bestaansrecht. Survival of the fittest. Dus alles is in beweging je moet uh, je gebouwen ook kunnen aanpassen. Anders zijn het geen goede gebouwen. Nee, zeer terecht. Alleen, uh, er zijn toch architecten die er anders over denken. En die hun kindje dan waarschijnlijk uh, Nou, zien dat dat worden. Ik heb het een beetje gevolgd bij Naturalis. Ja? Ik denk ook dat het te maken heeft met een bepaalde arrogantie van uh, bestuurders. Die uh -huh. dan zeggen van, nou, architect, we gaan met jou niet aan tafel. We doen gewoon ons eigen ding. Want die discussie speelt tot tien jaar. En op een gegeven moment verharden de standpunten zich. En uh, nu heb je een hele interessante case. Er wordt geloof ik anderhalf miljoen betaald aan een door de architect op te richten stichting. Die dan uh, bepaalde dingen gaat uh, promoten. Hij krijgt apart nog een uh, schadevergoeding. Want ja, ja, als je die bouwen stopt, stopt dan heb je nee, nee. 10.000 euro's per dag gaan schaden. Ja, en het was, er was wel een deel gesloopt, hè, zelfs. En, en, dus je en, kan eigenlijk stellen dat het heel onhandig gespeeld ja, is door de trokkenen. Ja, ja, ja nee, zeker. Maar goed, nou wijken we een beetje af van ons onderwerp. Architectonische problemen. Maar toch, we gaan terug naar Een Even de lelijkste je... gebouwen overigens, architectonisch, de Amsterdam Arena. Maar ja, goed, precies. En daar zegt Pieter van de Hoge Band, dat is toch iemand in de Nederlandse sport, die zegt van mooie in de Telegraaf. Uh, hij heeft een oproep eigenlijk voor burgemeester Van der Laan. Bespottelijk, te gek voor woorden. Een typisch voorbeeld van kruideniersmentaliteit. Iets anders kan ik niet maken van het feit dat de Amsterdam Arena nog, nog steeds niet die Johan Cruijf, het Johan Cruijf Stadion heet. Is men in Amsterdam vergeten welke impuls Cruijff aan het Nederlandse en mondiale voetbal heeft gegeven? Hoe zou het grote Ajax uit de jaren zeventig er zonder hem hebben uitgezien? Dat is een prachtig verhaal en hij eindigt. Waarde burgemeester van der Laan, grijp deze unieke kans met beide handen aan... om een unieke Amsterdammer op een unieke manier te herdenken. Zorg er alstublieft hoogst persoonlijk voor dat Ajax zijn thuiswedstrijden vanaf komend seizoen speelt in het Johan Cruijff stadion. Dat is logisch, ja. zou Cruijff gezegd dat hebben. ben ik met je eens, maar ik, nog steeds vrees ik dat we eerder... het Max verstappen circuit zandvoort hebben dan het Johan Cruijff stadion in Amsterdam. Ik hoop dat je deze keer ongelijk hebt, maar maar waarom noemen we niet Johan Cruijff Arena? Whatever. Maar als je maar naar Johan Cruijff genoemd wordt. Dat was Johan van ons die weer eventjes zitten ermee ging moeien. En nog helemaal niet aan de beurt is. Pas in het tweede uur. We gaan uh, verder met de muziek van onze gast van vandaag. Lekker. Uh, nou, we gaan, uh, we gaan even dansen met z'n allen. Uh, hebben jullie daar zin in? Of, uh, nou, bewegen is goed voor de mensen. En over twee weken hier te gast in de studio. Uh, Henny, wil jij het zeggen? Ja, nee, doe het zelf, maar jij hebt ervoor gezorgd. Oh, nou, Olga Commandeur, die komt uh, ons uh, verrassen met, uh, met een bezoek. Komt van alles vertellen over haar, uh, <coughs> haar uh, eigen onderneming, zeg maar. Wat zich, uh, ja, hoofdzakelijk toch met sport bezig gaat, met bewegen. We kennen het allemaal van televisie natuurlijk, uh, de sportjes en zo. Of sportjes, dat zijn uitzendingen van ongeveer uh, nou, een kwartiertje, twintig minuten. Waarin uh, een aantal mensen in de studio uh, doen aan beweging. En omdat er ook een heleboel mensen kunnen kijken naar wat wij hier aan het doen zijn, heeft Olga tegen mij gezegd: uh, Zorg wel dat je die technicus op de, op de middenvloer krijgt. En dan zal ik hem wat oefeningen laten doen. Ja, ja ze had al gezien dat ik. Uh, ze, ze, ze had ze van de zijlijn gezien, want ze was in Schalkwijk, uh, dat, ik, dat ik last had van mijn rug. Dat, ik had niks verteld. En zij zegt: Jij, uh, jij, jij, jij hebt pijn in je rug. Ik <laughs> zeg: Nou. Heeft ze jou wat proxyfim gegeven? <laughs> ik heb massage van de rep, persoonlijk, ja. Nee, Proxofim jongens was, wat ze, wat Laten ze daar we daar nu... niet altijd diep op in Maar ja, ja. op Proxofim? <laughs> nee op de massage van Charles Oh nee, nee, nee. <laughs> blijkbaar ook niet Uh, man, ik moet, ik moet trouwens nog eventjes uh, uh, inbreken. Want, want uh, we, we moeten het afkondigen. Want ik zie dat uh, over drie minuten dan komt uh, het nieuws er alweer voorbij. Dus, uh, Henny, uh, of we uh. Ja, dat, dat klopt. Maar we gaan. We gaan gewoon vrolijk verder. Nog twee uur zelfs, hè? want dat is nieuw. Ja. En in het de derde uur, beste luisteraar... kunt u inbellen met al het leukste wat u heeft. Evenementen. Misschien wilt u meediscussiëren over de sport die we hier behandelen. 023-573-0393. Bel vooral. Tussen twaalf minuten. Must have handle it one night, live this life like it's no tomorrow. Wake up appears with a Russian model. Throw your hands in the sky. If anybody got five dollars in their pocket right now, I call this club Titanic. Why? Cause it's going I down. Love I love Puis seulement quand c'est fini, alors on, danse. Alors, on danse. Alors, on danse. alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini.